6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1 Journaal. De topman van KPN heeft kort gereageerd op het overnamebod van Mexicaan Carlos Slim. En de dochter van Berlusconi zal zij in de politiek de rol van haar vader overnemen. Eerst het NOS Journaal Raymond Seré. Op de Amsterdamse effectenbeurs is de AEX gesloten met de hoogste slotstand sinds september 2008, de maand dat de kredietcrisis begon. De AEX-index steeg vandaag met ruim drie kwart procent en eindigde op 375,40 punten. De stand werd voor een belangrijk deel bepaald door het overnamebod van Amerika Mobile van KPN. Maandag sloot de AEX al op de hoogste stand van dit jaar. De Amsterdamse beurs is al de hele zomer aan een opmars bezig. De koerstijgingen van de laatste weken hebben onder meer te maken... met tekenen dat er een bescheiden economisch herstel opkomst is. Een hotelvakantie in Griekenland is dit hoogseizoen duurder... dan de afgelopen twee jaar. Uit cijfers van vergelijkingssite Trivago... blijkt dat een hotelovernachting in augustus gemiddeld 131 euro kost. Vorig jaar was dat nog 119 euro. In mei van dit jaar was de kamerprijs volgens Trivago een stuk lager... Je ziet dat in de afgelopen twee maanden, drie maanden, dat Griekenland echt een groeispurt heeft gemaakt. En ineens toch ruim boven de prijs uitkomt die in, in eerdere jaren gevraagd werd. Dus je ziet dat met de komst van genoeg toerisme, dat de die Griekse hotels toch genoeg winst maken. De man die vorig jaar een aanslag wilde plegen op het gebouw van de Centrale Bank in New York moet 30 jaar de cel in. De 22-jarige man uit Bangladesh probeerde in oktober een busje met 450 kilo explosieven voor het bankgebouw in Manhattan te laten ontploffen. De bom ging niet af en de coveragenten van de FBI hadden hem namaakexplosieven geleverd. Tijdens de rechtszaak heeft de begaal spijt betuigd en zijn excuses aangeboden. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat controleren... of verpleeg- en verzorgingshuizen nabestaanden genoeg tijd geven... om de kamer leeg te halen na een overlijden. Instellingen die zich niet aan de afgesproken termijn van zeven dagen houden... riskeren een boete. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat het belangrijk is als er een wachtlijst is... dat mensen zo snel mogelijk kunnen worden toegelaten op de kamer. Maar dat betekent niet dat ze zich niet aan die brancheafspraken moeten houden. Hè? De kamer mag pas na overlijden... En na zeven dagen worden ontruimd zodat de familie ook tijd heeft om afscheid te nemen of de kamer zelf leeg te halen. De Consumentenbond onderzocht 152 verpleeg- en verzorgingshuizen en ontdekte dat soms de kamer al binnen één of twee dagen moest worden leeggeruimd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg A40 bij Duisburg zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een echtpaar van 74 en 71 uit Gelderland.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 En dan het weer vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met een enkele bui. Minima rond 13 graden. Morgen geregeld zon, maar landinwaarts ook een enkele bui. En dat wordt morgen 20 tot 23 graden. Dan de verkeersinformatie. Jolanda van de Velde. Goed nieuws, Lucella, over de A1 Amsterdam richting Amersfoort. De vrachtwagen is daar weer van zijn plek. Nog wel 11 kilometer file tussen Blijkem en Afrit Bunschoten. Op de A1 richting Amsterdam staat bij 1brugge 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen afwitfocus Waard en Weert-Noord 4 kilometer. Na een aanrijding is de rechte reisschop dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen randweg Dordrecht en knoop- en klaverpolder 3 kilometer. Het NOS Radio Lucella Carrasso. Vijf over zes is het. Vanavond begint in Duitsland de Bundesliga weer. Zou het weer zo'n succesvol seizoen worden voor Arjen Robben en Bayern München? Robin. Oh, die wil Robin, die baan in Zo een voorbeschouwing. Eerst het overnamebod op KPN. De baas van KPN, Ilko Blok, heeft voor het eerst sinds dat bod van zich laten horen. In een bedrijfsvideo spreekt hij het personeel toe. Ik begrijp dat medewerkers zich zorgen maken. maar iedereen kan er echt van overtuigd zijn dat we. In de beoordeling van het bod ook serieus naar de belangen van de medewerkers zullen kijken. en van daaruit ook ons oordeel over dat bod zullen uh, geven. Kan dat bod nog tegengehouden worden? Nee, het bod kan niet meer tegengehouden worden. Het is Amerika Movil die dat bod doet. en het is aan de aandeelhouders om te besluiten of ze al dan niet ingaan op dat bod.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 Dat zei de adjunct-directeur van uh, de Vereniging van Effectenbezitters. Ik praat verder met Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, uh, deze constructie via die stichting... Hè, zou dat enige kans maken om het allemaal tegen te houden? Ja, het is uh, toch wel opmerkelijk dat zich hier nu een uh, strijd lijkt te gaan aftekenen... tussen enerzijds het belang van uh, de aandeelhouders... die een zo hoog mogelijke waarde voor het bedrijf natuurlijk willen hebben. En daarbij moet je dan uh, natuurlijk ook kijken... naar die verkoop van het Duitse bedrijf E+ waar KPN volgens de aandeelhouders een goede prijs voor heeft gekregen... Maar die verkoop die moet nog worden uh, goedgekeurd door de aandeelhouders. En uh, dan is het op het moment dat die goedkeuring zou moeten geschieden natuurlijk belangrijk wie, wie, uh, wie de meeste aandelen heeft. en Zijn dat dan de huidige aandeelhouders? Of zit daar dan meneer Slim bij met uh, misschien wel 100% van de aandelen? Dus daar nou. moeten ze tussen kiezen? En het is nog niet duidelijk wat die stichting gaat doen waarschijnlijk? Precies, ja. Dat is, het, uh, de, dat is de grote vraag uh, die natuurlijk ook hier op de redactie leeft. We hebben geprobeerd om uh, uiteraard met die stichting in contact te komen. Uh, met name de voorzitter, de oud-werkgevers uh, uh, Jacques Schraven. Je kent hem waarschijnlijk nog wel. Helaas is dat nog niet gelukt. Dus uh, uh, we weten nog niet uh, wat uh, het spel is uh, zoals dat gespeeld gaat worden en welke rol die stichting daarin gaat spelen. Nee, en hoe is er ondertussen op de beurs gereageerd, op het bod van uh, de Mexicanen? Nou, beleggers lijken daar wel uh, zin in te hebben. Uh, KPN heeft de hele dag op een flinke winst gestaan en uh, staat ook nu bij het sluiten van de beurs op een winst van 16 procent maar liefst. En dat uh, heeft er ook toe geleid dat de AEX uh, op een recordstand is geëindigd vandaag. Deze week uh, kunnen we op vrijdag natuurlijk zeggen... Op, van 375,4 punten. Dat is een record sinds vijf jaar. Uh, maandag hadden we al te maken met een uh, record van... Uh, als ik het goed heb, van een jaar. Ja. En daar is dus nu, uh, nog, uh, is, is, zijn we vandaag nog weer overheen gegaan. Ja, en dat komt misschien door KPN, dat ja. verschil. Maar sowieso dat het opeens op de beurs uh, goed gaat. Voor het eerst in vijf jaar. Waar, waar komt dat door? Ja, nou... Het heeft vooral te maken met uh, uh, optimisme over herstel, vooral in de Verenigde Staten. En um, uh, de verwachting die uh, onder analisten, onder beleggers leeft dat de eurocrisis misschien niet zo erg zal uitpakken als dat we uh, enige tijd geleden nog uh, vrezen dat er zou kunnen gaan gebeuren. Dank voor dit moment. Bart Kamphuis was dat van de Economieredactie. Naar aanleiding van wat Oprah Winfrey in Zwitserland overkwam... ze wilde daar een tas kopen van 28.000 euro... was daar in ieder geval in geïnteresseerd. Het winkelmeisje dacht vervolgens dat ze die niet kon betalen. Daarom is verslaggever Matthijs van de Wiel naar Amsterdam gegaan... om te onderzoeken hoe het daar gesteld is met racisme in het winkelen. Matthijs, je was eerder vanmiddag in de PC Hoofdstraat. Hoe is het op andere plekken in de stad? De is natuurlijk niet echt representatief... Hè? want daar kun je inderdaad van die hele dure tassen kopen. Wij zijn, we hebben ons verplaatst naar een normalere winkelstraat... met allemaal gewone winkels, onder meer twee supermarkten. Met de vraag aan jou, uh, hou dan waar samen. Maakt het heel veel uit of het een dure winkel is of een goedkope winkel? Niet echt. Alledaagse racisme gebeurt overal in allerlei soorten winkels. Misschien wel eerder in een upscale winkel in de PC maar eigenlijk is het iets wat je ook in de supermarkt kan afkomen. Hodan samens. komt uit Somalië oorspronkelijk. Ze is radiomaakster en doet allerlei dingen... ook op het gebied van racisme, tegen racisme. Hoorde ook het nieuws over Oprah. We hebben gemerkt dat er verschillend op wordt gereageerd. Vind jij het de grap van de eeuw of vind je het heel erg? Ik vind het, ja, ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg dat ook iemand die... Uh... Het zou niemand over moeten overkomen, het zou ook Oprah niet over moeten overkomen. Maar gewoon de, de onwetendheid, dat het nog steeds kan gebeuren... In een, in een hele chique winkel in Zwitserland, dat iemand zo behandeld wordt... Dat, dat, zou, ja, dat zou niet moeten gebeuren. We hebben het gehad over Zwitserland, we hebben reacties gehoord in Nederland. De ene zegt, het voorkomt me nooit, ik merk er niks van. Maar we hoorden ook een man die zei, ik wilde een Rolex kopen... ik had het geld bij me, een zwarte man. En de juwelier negeerde hem, zei, u wilt het toch niet kopen. Um, wat is jouw indruk nou, hoe... Wijdverbreid is het in Nederland. Hoeveel mensen hebben er nou echt last van? Ja, het is iets wat um, alledaags racisme. Ik bedoel, dat gebeurt heel, bij heel veel mensen met een uh, donkerdere huidskleur, iemand uh, die er. Uitziet, uh, die er anders uitziet dan wat zeg maar wat, wat de norm, of wat, hoe Nederlandse mensen eruit zouden moeten, zouden, zouden moeten zien. En um, het is iets wat niet alleen maar in winkels gebeurt, maar ook aan het loket in de gemeente, ook zeg maar, in allerlei soorten situaties. En um, er is ook gewoon, denk ik. Um, het wordt, je, je krijgt denk ik ook wel dagelijks de boodschap als Nederlander op TV, in, op de radio, in de media, maar ook gewoon van de overheid van, hé, hey, weet je, als je tot een bepaalde, als je een andere huidskleur hebt en je bent bijvoorbeeld man, dan, dan ben je soms ook wel gewoon bij voorbaat verdacht. Dan word je ook zo behandeld. Ik bedoel, preventief fouilleren is daar een heel goed voorbeeld van. In bepaalde wijken, Er um, zijn ook campagnes omheen ge, uh, gelanceerd. En ik denk dat mensen heel duidelijk de boodschap krijgen van, hé... Hey, uh, niet een bewuste boodschap toch? Nou ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het idee van... mensen horen zich veilig te voelen in de publieke ruimte... dat is een heel, heel soort van urgent probleem. Wordt veiligheid in de publieke ruimte. En wie wordt er dan gezien als potentieel onveilig... of als een potentiële bedreiging? Nou, het zijn vaak mensen met een niet-westerse achtergrond... en een niet-witte huidskleur. Is het dan niet eigenlijk een zegen... dat dit op per Winfrey is overkomen, juist zij... en dat het daardoor weer besproken wordt? Omdat heel veel mensen zich dit misschien niet realiseren. Een cadeautje is het voor de strijd tegen racisme? <laughs> ja, bittersweet... Ik bedoel, het, dat, is, dat is natuurlijk een soort van. Ah, het is verschrikkelijk dat het gebeurd is. Het is, niet, maar het het zou is wel niet weer een statement wat de wereldpers haalt. Ja, precies, inderdaad. En daarom ben ik ook blij dat we, dus, dat we het nu het gesprek erover hebben. Uh, maar dat het nog steeds gebeurt, anno 2013, is natuurlijk belachelijk. Wat kun je er tegen doen? Nooit meer naar diezelfde winkel gaan? Sowieso. Ik bedoel, winkels moeten weten dat mensen met een niet-witte huidskleur ook gewoon consumenten zijn. die daar hun geld komen uitgeven. Uh, wat kun je er tegen doen? Ik, ik, het is een heel groot probleem. En de oplossing is niet simpel. Maar besef. Dat mensen in een soort van Nederlandse mensen in allerlei soorten huidskleuren komen. en dat ze gewoon geaccepteerd zouden moeten worden in de publieke ruimte. En soms ook een volle portemonnee hebben. Ja, precies. Matthijs van de Wiel hoorde u vanuit Amsterdam. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Fietsen op een landingsbaan van een vliegveld... veel te gevaarlijk natuurlijk, behalve in Berlijn. Daar kan het, want de nieuwe luchthaven is nog steeds niet open. Sinds vorige zomer is de opening al een paar keer uitgesteld. Ook onze correspondent Wouter Meijer... kon daarom de verleiding niet weerstaan. Herzlich willkommen in de Airport City. We bevinden ons hier in het dem direct dem terminal voorgelagerte areaal. We hebben hier op de rechterseite het beigefarbene gebouw. Dat is een bureaugebouw. We beginnen hier voor de terminal. Er staan kantoren en een hotel. Alles ziet eruit alsof het gisteren is opgeleverd. Niks mis mee. Behalve dat het al meer dan een jaar klaar is en leeg staat. Maar dat is nu juist de kans die we anders niet zouden hebben. Een fietstocht over de luchthaven. Onder leiding van Nadine Wolschläger. In het dagelijks leven werkt ze bij de afdeling voorlichting en nu fietst ze voorop. Ik wilde ze ook bitten zich aan die voorgegeven strekken te houden. Dat betekent, het wordt zo afgelopen dat ik voor een dan würde ik sie bitten wie een entenmaars alle hinterher te vangen. Ja, dus netjes in een rij achter elkaar fietsen. Daar doen ongeveer 25 mensen mee. Dan fietst er weer een dame achteraan om te zorgen dat er niemand achterblijft. De meeste deelnemers zijn goed uitgerust, sportief fietsen. De meesten hebben een fietshelm. Mevrouw met een witte helm op, waarom wilt u mee rijden? We hebben oorlog. En hier in Berlijn gebleven zijn. We zijn uit een Brandenburger-omland. We hebben vakantie, maar we wilden niet echt ver weg, een beetje de buurt verkennen. En toen zagen we dit in de krant staan. Schone beelden, techniek, kijk maar. Zijn ze techniek geïnteresseerd? Absoluut. Ja, dat ben ik. Also, ik kom uit een krachtwerksbouw en van daarher... Dus foto's maken en techniek kijken, dat vindt ze interessant. Want ze werkt zelf in een technisch beroep. Dus is benieuwd wat ze hier dan te zien krijgt. Maar angucken en maar zien wat ze zo fabriceerd hebben hier geld. Ik wil vooral weten waar ons geld gebleven is, zegt een man, ook al zo sportief uitgedost. Kijk, de zaak is failliet. Ik woon in Berlijn, dus ik wil nou wel eens zien wat er met ons belastinggeld gebeurt. Als je in een vliegtuig zit, dan valt het je nooit op hoe lang zo'n landingsbaan eigenlijk is. Je tak ziet een beetje. Maar als je daar langs moet fietsen, is het best een eind. Rechts zien we de terminal met tientallen slurven waar je de vliegtuig in en uit kan stappen. Reclame van de autoverhuurder, die staat er al op. Maar ze wijzen allemaal in het niets, want er zijn natuurlijk geen vliegtuigen. Hetzelfde geldt voor de toren, daar knipperen lichtjes op. Waarschijnlijk om te zorgen dat er niemand tegenaan vliegt, maar wie zou dat moeten doen? Dat is de linie die den weg voor de piloten markiert. Die rollen dus quasi met hun bugrad immer op de gelben linien Sie ziet dort vorne ook markeringen voor verschillende flugzeugtypen. De lijnen staan er ook al: keurige witte en gele lijnen op het beton om de vliegtuigen de weg te wijzen. Trouwens, je hoort wel vliegtuigen opstijgen, want de oude luchthaven van Oost-Berlijn, Schönefeld, ligt hier hiernaast. Die gaat dicht zodra de nieuwe open gaat. Het is een logistische Leistung. Wat deprimierend is, is dat er mensen gegeven hebben, die in een schwarzen Zimmer gesessen hebben. Om niet te zien, wat hier los is. Het is een enorme klus, hè, zegt een man met een snor. Die doet alsof hij er verstand van heeft. Zo over logistiek. Maar je krijgt toch het idee dat ze allemaal in een donkere kamer hebben zitten werken. Dat ze niet door hadden, wat er misging. Ik ben een managementvraag gewesen. En der Wunsch ervordert is gedankelijk. Ik niet dat dat bis zum Schluss doorstart was, dat Termin. Vooral een kwestie van slecht management. De politiek had haast en ze hebben de techniek doorgejaagd. En nou moeten allerlei dingen weer opengebroken worden. Omdat veel technische dingen verkeerd zijn aangelegd. En de mevrouw die zo benieuwd was naar de techniek, heeft u wat interessants gevonden? Die beleuchting. Daar hebben ze de tankstellen gezien. Dat kraftwerk, wat daar ook is. Ja, van alles. De belichting, dat er een speciaal benzinestation is. En een eigen energiecentrale. En uniek dat we dat nu allemaal kunnen zien. Ja, dat komt natuurlijk omdat het nog niet open is. Nou ja, irgendwann hoffen we dat deze luchthaven ook maar eropend wordt. vindt u het dus eigenlijk slim dat dat zo so, so lang gezugd is? Um, slim in der hinsicht dat het eigenlijk veel kost. Ja, het moet wel een keertje open. Vooral omdat het zoveel geld kost allemaal. Het wordt steeds duurder, dus moeten we het nou maar eens afmaken. Nou ja, dan kunnen we misschien volgende zomer hier vandaan naar de vakantie vliegen. Maar zo'n middagje fietsen op de landingsbaan heeft ook wel wat, vindt iedereen. Het heeft me heel veel plezier gemaakt met u. Vielleicht bis bald. Ja, volgend jaar, want Berlijn hoopt in de herfst een nieuwe openingsdatum bekend te maken. Het zal op zijn vroegst ergens in 2014 liggen. Los de file op de A1, eh, inmiddels op Jolanda van het de Velden. Gaat, het gaat heel langzaam nog, Lucella. Van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Blaken met Alfred Bunschoten, nog zo'n 9 kilometer. Een aanreding ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Afwit Falkenswaard en Weert Noord, 4 kilometer. En daar is de rechte reis ook dicht. New Cure, Friday, I'm in love. Wie dacht dat het tijdperk Berlusconi binnenkort op zijn eind loopt... kan wel eens bedrogen uitkomen. De geruchten in Italië worden namelijk steeds sterker... dat Marina Berlusconi, dat is een van zijn dochters... het roer overneemt als partijleider. Niet dat Berlusconi van plan is zijn strijd tegen justitie te staken... maar de kans bestaat dat hij noodgedwongen toch de politiek moet verlaten. Angelo van Schaik, onze correspondent in Rome. Angelo, eh, Marina Berlusconi, vertel, wat weet je over haar? Nou, zij is de oudste van de vijf kinderen bij Lusconi. Morgen, 10 augustus, wordt ze 47. Het is een zeer invloedrijke vrouw. Forbes zette haar op de lijst van de meest machtige vrouwen ter wereld. Eh, ze is de president-directeur van twee van de bedrijven van Papa Silvio... namelijk de Holding Fininvest en de uitgeverij Mondadori. Eh, het is een klein vrouwtje. Ze ziet er heel tenger en, uh, uit en altijd met hoge hakken aan... Maar volgens uh, een goede vriend van papa Silvio uh, is zij een pneumatische hamer... wat betekent dat ze heel hard kan werken en de wind er goed onder heeft. Ja, en, en zou ze zin hebben in een politieke carrière? Ze heeft altijd gezegd van niet. Uh, kort geleden nog uh, heeft haar woordvoerder gezegd... dat Marina Berlusconi niet de politiek in zou gaan... Maar de geruchten worden wel steeds sterker. Um, zij zelf, wat ik al zeg, ontkent dat. Want ze heeft uh, twee kinderen en uh, die geeft ze naar verluid elke avond. Uh, die maakt ze, ze, ze geeft ze te eten. Dat lijkt me nogal logisch. Maar ze kookt er ook het zelfs wel voor. Ik hoop het wel voor de kinderen. <laughs> ze ze kookt er zelfs voor en ze leest ook nog de verhaaltjes voor. Uh, S' avonds voor het slapen gaan. Dus uh, dat wil ze ook graag blijven doen. Nou, dan is de politiek niet zo'n hele goede keus. Uh, maar aan de andere kant, ze adoreert haar vader en ze heeft wel vaker dingen gedaan die ze. ...eigenlijk niet wilde. Althans, dat zei ze dan. Uh, dus het kan best zijn dat, dat ze ook nu zich weer opoffert voor papa Silvio... ...en toch doet wat hij graag wil. Want dit dus ja, is wat kant... hij wil. Dit is wat hij wil. Daar lijkt het wel op, ja. Hij, hij schuift er nadrukkelijk naar voren. Uh, ineens verscheen ze op de vergaderingen van, uh, van de PDL, de partij van Silvio Berlusconi... En uh, ja, dat, dat, dan gaan die geruchten natuurlijk wel heel hard lopen. Uh, Berlusconi vertrouwt niet zo heel veel mensen... behalve dan zijn goede vriend Verdelen Confalonieri, die nu aan het hoofd staat van Mediaset. Uh, en en ja, zijn familie. en Zijn dochter is daar wel uh, zijn, ja, zijn favoriete sparringpartner. En de vraag is dus ja, wel of, of, zij, sorry, of zij de X-factor heeft... die hij heeft voor de Italianen. Nee, die heeft ze absoluut niet. Oh, dat kan ik je wel okay. vertellen. Nee, nou, uh, goede dan papa van Papa Silvio... Ja, maar ze is een hele goede manager. Uh, uh, uh, dat, is, dat is denk ik wat, wat Silvio, wat Berlusconi in haar ziet. Um, ze heeft niet de X-factor, ze heeft niet het charisma van, van Silvio. Maar ze is wel familie. En dat is ook wel handig, want stel dat, stel dat Silvio Berlusconi um, huisarrest krijgt. Dan mag hij geen contact meer hebben met partijleden, met vrienden, met werknemers of medewerkers. Maar wel met familie. Oftewel, Berlusconi kan vanuit zijn huis in Arkuren bij Milaan... Eh, op elke zaterdagavond met Marina gaan dineren. En vertellen wat hij graag wil dat zijn partij, Forza Italia... zoals die gaat weer vanaf september gaat heten, eh, moet gaan doen. Dus mm. hij kan eigenlijk een soort... Hij kan Marina aan het roer zetten en zelf op de wal blijven staan... om te kijken hoe het schip vaart. Dat is een beetje het idee. Dat is de opzet. En nu kijken of hij zijn dochter zo ver krijgt. We zijn zeer benieuwd. Angelo van Schaik, dank voor jouw verhaal vanuit Rome. We gaan naar Duitsland, want de vraag is, worden ze opnieuw de beste? Vorig seizoen wonnen de Duitsers uh, van Bayern München in ieder geval alles wat er te winnen was. De Champions League finale natuurlijk. Uh, vanavond trappen ze af in de Duitse competitie tegen Borussia Gladbach. Tim de Wit in Berlijn. Tim, um, hoe gaat dat worden, denk je, voor Bayern München? Nou ja, iedereen in Duitsland gaat er wel weer vanuit dat Bayern München weer kampioen eh, gaat worden. Ja, je zei het al, vorig seizoen hadden ze het beste seizoen uit de clubhistorie... met al die prijzen die ze wonnen, de Champions League kampioen worden hier, ook nog de Duitse beker. En als je kijkt naar het elftal, ze zijn er bepaald niet op uh, achteruit gegaan. Ik denk zelfs nog dat ze beter zijn geworden. Ze hebben twee hele goede spelers gekocht. Uh, Mario Götze van Dortmund, een middenvelder. En Thiago, dat is ook een middenvelder, die is van Barcelona overgekomen. En nou ja, uh, zelfs Jurgen Klopp, uh, hij is de trainer van... Borussia Dortmund, de grootste concurrent dus van Bayern... die had al in een interview gezegd dat de tweede plaats voor hem... waarschijnlijk dit seizoen het hoogst haalbare wordt. Aan de andere kant, uh, vorige week was de Supercup in Duitsland. Toen deelde Dortmund toch wel even een tikje uit aan Bayern München... want ze wonnen. Dat was toch wel een verrassing hier. Maar ja, ik denk als je het over het hele seizoen gaat bekijken... dan, dan rekent iedereen gewoon op Bayern München in Duitsland. Ja, en uh, Pep Guardiola is met veel uh, toeters en bellen naartoe gehaald. Hè? Valt hij een beetje goed als coach? Ja, ja, je hoort toch veel lof tot nu toe over de nieuwe trainer. Uh, ook wel van de spelers. En ja, Het lijkt er toch wel op dat hij de boel redelijk onder controle heeft. Afgezien dus van die uh, Supercup-nederlaag vorige week. Uh, hij heeft uh, best wel iets bijzonders gedaan. Hij heeft namelijk aan het spelsysteem van Bayern zitten sleutelen. Bayern speelt iets aanvallender. Nog aanvallender moet je eigenlijk zeggen dan ze al deden. En dat is toch voor veel spelers even wennen. Dat zag je ook heel duidelijk in die wedstrijd tegen Dortmund vorige week. Daarnaast, nou ja, uh, zijn Duits, hè, dat is toch wel een ding. Uh, ja, je moet als trainer in München echt wel goed Duits kunnen spreken. Nou, het gaat op zich redelijk. Maar ja, om als trainer echt overwicht te hebben, om snel te kunnen handelen en te kunnen schakelen, moet je het echt nog veel beter spreken dan hij nu doet. Maar goed, hij zit hier pas een maandje, dus nou ja, laten we hem daarvan het voordeel van de twijfel geven dat dat nog wel komt. Um, als je op lange termijn kijkt, dan heeft hij wel een grote valkuil voor zich liggen. En dat is namelijk hoe je toch met al die sterren omgaat bij Bayern. Want ja, uh, kijk maar naar al die namen. Anje Robben, Ribery, Schweinsteiger, Müller, dat zijn zomaar een paar namen. En ja, die krijg je echt niet allemaal in één elftal. Je kan er maar elf opstellen. En dus het wordt wel een opgave voor hem, denk ik, om niet al die ego's eh, tegen zich in het harnas te jagen. Aan de andere kant, nou heeft hij bij Barcelona natuurlijk wel wat ervaring ja, met eh, ja, sterren. Hij heeft eh, alles gewonnen wat daar te winnen viel. Maar vergeet niet, hè, Barcelona was natuurlijk echt zijn thuis. Daar is hij opgegroeid. Daar heeft hij alles eh, meegemaakt. Hij kende die club van haven tot gort. En ja, in München moet hij echt wel helemaal weer van vooraf aan beginnen. Het wordt hoe dan ook een uh, interessant uh, seizoen daar in Duitsland. Tim de Wit, dank vanuit uh, Berlijn. Dan gaan wij naar uh, avondspits, WNL, zomeravondspits. Kasper Kooi, want jij gaat uh, na half zeven zo verder. Waar ben je vanavond? Ja, ook weer op een zomerse locatie. Ik zit namelijk in een tent. En dan denk je aan een tent, dan ben je op de camping helemaal niet waar. Ik ben bij het circus, het circus van Herman Rens. Met de directeur en clown Milko Stijvers. Goedenavond. Hele goede avond. Welkom in de tent, zal ik zeggen. Ja, het is nu een lege tent. Het is een lege tent. Ja, we zijn net klaar. De eerste voorstelling is afgelopen. En uh, ik denk dat er vanmiddag een kleine 700 man binnen zit. En vanavond komt er direct een mannetje of 400. Dus we krijgen weer een leuke dag. Kijk, dus tussen de bedrijven door, even samen radio maken. Even samen radio maken, fantastisch, leuk zo. Dit is echt uh, om het circus een beetje te promoten. Oh, is dat het beetje leuk, circus promoten? Tuurlijk, en, uh, en iedereen te laten weten hoe het rijden zei in het circus. Dat vind ik inderdaad interessant. Zometeen, na het nieuws, zomeravond, Spits.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 Met Willemijn Hubert. Vanuit het westen trekken er soms lichte buien over het land. Er is vrij veel bewolking aanwezig en dat is ook vanavond en vannacht het geval. Plaatselijk valt er dan nog steeds een bui of wat lichte motregen. We zitten in vrij vochtige lucht en in combinatie met weinig wind kan het ook wat nevelig worden. Bij minima van 14 graden. Morgen start de dag met flink wat wolkenvelden en is er kans op buien. Geleidelijk aan wordt het vanuit het westen droog en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 20 graden en de wind draait, komt uit het westen en is matig van kracht. Zondag start de dag droog en met een zonnige periode. In de loop van de dag neemt de buienkans toe en het wordt net als zaterdag een graad of 20. Na het weekend moeten we qua temperatuur wat inleveren en bovendien neemt de kans op buien dan nog iets toe. ANWB Verkeersinformatie. De langste file staat nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarkum en Afwit 8 kilometer. Er was een op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Alle rijstroken zijn weer open. Tussen Afwit Valkenswaard en Weertnoord 4 kilometer. En door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Knopensonzeel en 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer, elke dag, vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, Waar sta je vandaag? We zijn in de hoofdstad, we zijn in Amsterdam, om precies te zijn... Bij het circus. Ja, dat klopt. Het circus van... Uh, Herman Rens. Bij de show FIFA Nino. Clownen, acrobaten, paarden, allemaal dieren die allemaal gekke dingen doen. Wat speelt er? In het circus werken momenteel 58 mensen. Er is plek voor 1200 toeschouwers. Dit circus is een van de weinige circussen in Europa dat werkt met een live orkest. En dat bestaat momenteel uit 7 personen. En het circus legt jaarlijks zo'n 8000 kilometer af. Waarbij meer dan 50 steden... Worden Dames en heren, hoge in het publiek. Ik heet u welkom bij WNL's Zomeravondspits. Dek het zo een beetje goed? Je deed fantastisch. Je zou zo bij mij in de, in de piste kunnen werken... als de nieuwste spreekselmeester van Nederland. Ja, maar u heeft al een hele goeie volgens mij. Ik heb een fantastische. Die doet het die doet echt uit zijn duimpjes zuigen. En die weet precies... De, die kent de, de, de klappen van de zweep. Dat is uh, Clown Frankie en Jan Plug. Die is multifunctioneel. Milko Stijvers, de directeur en clown van het circus... Ja, ik ben uh, ja, ook multi, multifunctioneel. Uh, overdag ben ik de directeur. En tijdens de voorstelling ben ik, uh, ben ik de clown. En, uh, en de grappenmaker van de show. Ja, en uh, veel onderweg natuurlijk. Want dat is het. Het is een reizend circus. Neergestreken in Amsterdam. Doet een beetje denken aan het radioprogramma. Want uh, ook wij reizen door het land. En je, uh, uh, uh, uh, ja, de show die kan, je nou, uh, kan je luisteren. Maar je kan ons ook volgen. En dat kan je doen via Twitter. Het En natuurlijk op, uh, op Radio 1. Is het uh, in, de, in de zomer nou. Uh, drukker in het circus? Ja, nou, het, is, het circus is eigenlijk uh, weer gevoelig. Kijk, als het bloed heet is, uh, door de mussen dood van de bomen vallen, dan gaan de mensen niet zo gauw de tent in. Maar zoals vanavond en zoals het uh, ja, de volgende week uh, wordt, is voor ons echt prima circus weer. En dan komen de mensen echt massaal naar het circus. We hadden vanmiddag al een voorstelling. Ik zei het al, we hadden een kleine 700 man binnen zitten. Ja. En dat is, dat is een hele goede vrijdagmiddag voor ons. En dat, uh... Ja, maar hier kunnen 1200 mensen in. Ja, 1200 mensen, dat, dat gebeurt. Uh, dat gebeurt meestal het weekend. Uh, de zondagmiddag willen we wel eens uitverkocht raken. En uh, ja, de, de, de, de dagen dat de kinderen school zijn, dat wil gewoon. En we hebben gehoord, ja, we staan niet midden in de vakantieperiode. Dus we hebben gehoord dat de 30% van de Amsterdammers thuis zijn gebleven. En dat, dat merken we wel. Volgende week krijgen we een hele drukke week. En dan gaan de mensen echt massaal naar het circus. Ja, het, het is hard werken in zo'n circus. U doet alles zo'n beetje? Ja, ik zit, ik zit morgens in bureau van 10 van tot 12. Dan, dan doe ik, tussendoor doe ik nog mijn, uh, mijn huiselijke dingen. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen, ik heb een hond, ik heb een kat. Ik heb, uh, dus uh, daarna doe ik de voorstelling, ik, ik ga mijn uur van tevoren sminken... En ook een uur voor de voorstelling ben ik altijd gereed. Ik de jongens uh, aan, aanwijzingen geef, het personeel, uh, als er iemand speciaals komt. Ja, dat snap ik. Wat gaat er gebeuren? En dan, uh, tijdens de voorstelling, ik doe de opening uh, samen met clown Frenkie, de spreekslamees. En ik sluit, het, uh, sluit de boel af weer, dus we zijn echt... Dat doet de directeur allemaal zelf en in de pauze staat hij nog te kloppen? Ja, in de pauze met zijn eigen zeep te kloppen, want ja, ik heb... Uh, ik moet er wel even corrigeren. We hebben 85 man personeel. Oh, excuus. Maar dat maakt uit dat die fout die, die, die, die, wordt wel eens gemaakt. Maar we hebben 85 man personeel. En ik maak mijn eigen schuim in de voorstelling. Omdat ik dan zeker weet dat het goed is. Gisteren, toen waren wij uh, in Sneek. En uh, toen sprak ik uitgebreid met Hajo Apotheker, De burgemeester van Zuidwest-Friesland. En hij had een vraag voor u. Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik ben zo'n voorstander van het blijven van circus. Voor de beleving van kinderen. Dat ik de...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 Ja, hoe handhaaft u dat? Ja, hoe gaan we dat handhaven? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik, ben, ik ben een geboren en getogen circus, man. Ik ben er gewoon geboren. Ik ben met dieren grootgebracht. Ik vind het een verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk besluit wat er gaat komen. Ik ben het er ook totaal niet mee eens. Ja, het besluit van het kabinet, want het ja. staat in het regeerakkoord... wilde dieren die moeten de tent uit. Wilde dieren moeten de tent uit, maar... Wat, wat versta je onder wilde dieren? In... Ja, Leeuwen, tijgers? Dat zijn geen wilde dieren meer. Wilde dieren, die, die, die, die, die, die, die, die, dat, dat bestaat niet. Roofdieren? Roofdieren, maar roofdieren die zijn, die zijn al tien generaties... eeuwenlang al in het circus geboren. De, de wildernis is eruit. De, de, de, de, de vrije natuurbaan is eruit. Alles is eruit. Een dier in het circus... Die, die kan ook niet overleven meer in de wildernis. Want ze willen, ja, dan laten we de dieren wel los in de wildernis. Maar dat gaat niet. Dus ik, ik ben het ik ben er al helemaal niet met die stelling eens. Maar wat gaan wij dan doen? Ja, u, u heeft voor het eerst dit seizoen geen roofdieren meer. Nee, ik heb, ik heb voor het eerst geen roofdieren. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben het heel goed opgelost. Want we hebben samen met ons, uh, onze regisseur. Uh, hebben we een prachtig mooi programma samengesteld. Maar u had net zo goed nog roofdieren kunnen hebben. Ik bedoel, het staat in het gegeerakkoord, dat is enkel en alleen een voornemen. Het staat er niet vast. Nee, het staat er niet vast. Maar er zijn plaatsen, en daar is Amsterdam is daar de hoofdmoot van... die heeft ons schriftelijk verboden om met roofdieren te komen. De gemeente zelf? De gemeente zelf. Wij hebben hier een vergunning aangevraagd. En die is ons geweigerd op grond van... Van roofdieren. Ja, en, en ook bezoekers vinden het heel belangrijk. Zo sprak ik uh, deze opa uh, die nu wel kiest voor uw circus uh, en vorig jaar niet. Okay. Nou, belangrijk wil ik zeggen, ik vind het verstandig, laat ik het zo zeggen. Nou, ik weet niet, wilde dieren horen eigenlijk niet in, in een kootje zitten. He, die horen volgens mij los te lopen. Maar dat zou je ook van een dierentuin kunnen zeggen? Precies hetzelfde, ja. ja. Maar er is een stuk opvoeding, zit daar misschien bij. Hè, voor dieren. Dat kinderen leren welke dieren er zijn en rondlopen. Dus dat vind ik wel een stuk educatie, denk ik. En dat is in de circus niet? Nou, je weet niet of daar goed voor gezorgd wordt. En of ze dus dingen moeten doen met vuur en zo, dat zie je dus in de dierentuin dus niet, hè? Nee, reageert u maar. Nou, uh, dingen met vuur, dat wordt helemaal niet meer gedaan natuurlijk. En de, de verzorging is, nou, ik moet eerlijk zeggen is stukken beter als in de dierentuin. Want de, de dompteur, de dresseur, de eigenaar... is er 24 uur per dag bij. Het zijn, die, het zijn de dompteurse kinderen. Die, die, die, zijn er mee, die hebben ze van, uh, van kleinste van opgegroeid. Ze zijn meestal nog bij de dompteur zelf geboren. Ook nog de dieren. Dus als er ergens goed voor de dieren verzorgd wordt... dan is het van circus. Ja. En in kleine kootjes, dat is al absoluut niet meer waar. Maar daarom hebben wij ook besloten om met dit besluit mee te gaan. Want we trekken nu ook nieuwe bezoekers. Zoals die meneer, die trekken we. Maar we laten ook wat bezoekers liggen. Die, want er zijn ook altijd bezoekers die speciaal voor de roofdieren komen. Maar ja, we hebben, we hebben ervoor gekozen. En ik moet eerlijk zeggen, het bevalt ons goed. Dus ook volgend jaar geen roofdieren meer? Ook volgend jaar geen roofdieren. We gaan ons helemaal aan de regels houden. En, en waar zijn die dieren dan nu? Heeft u die verkocht? Nee, want uh, wij huren alles in. Ik heb geen eigen dieren. Alle dieren die je bij Circus Herman Rins ziet, die worden ingehuurd. Ja, want, want er zijn nog wel dieren in het circus, laat dat uh, duidelijk zijn. Uh, paarden bijvoorbeeld? Paarden, uh, boerderijdieren. Zullen we even gaan kijken? Tuurlijk, tuurlijk. Dan lopen we even door. Gaan we even door de tent, een babbeltje. Ja, ja, helemaal lopen, goed. Dat is lopen goed. Dan lopen we die kant op. Ondertussen, uh, u zei het net al, er is al een tweede voorstelling geweest... En, uh, daar was ik ook bij. Oké, leuk. De paarden, geloof ik. ja, Het was wel een beetje zielig, maar de paarden en de varkens vond ik toch het leukste, de dieren. Maar wat was er dan zo zielig aan? Nou, ja, ze zijn niet in het leven geroepen om in een circus getraind te worden. Maar toch gaat u er naartoe? Dat is om het kleinkind een plezier te doen, ja. Um, de paarden? De paarden, helemaal aan het begin? stijger en zo... Toch wel een beetje ouderwetse entertainment, dit, hè? Dit, ja, zeker, ja. Het is wel uh, zeer vermakelijk eigenlijk. Er waren een paar die traden op met van die balletjes... Met, uh, die ze op de grond uh, stampten en dat vond ik erg mooi, ja. ja. En de acrobaten zijn natuurlijk ook ontzettend goed. En dan uh, zeker voor de kleintjes zijn... Uh, eh, uh, de, de clowns, hè, Milko. Milko, natuurlijk, de directeur zelf. De directeur zelf doet het fantastisch. Maar die, maar die acrobaten, ik zat met zweethanden te kijken. Ik denk iedereen in de zaal uh, of in, in de tent. Ik vond het zo eng. Een, een, een man die ging een trapje op, staat alleen op, een, ja, op, op palen, zeg maar. Ja. En daar bovenop nog een paal op zijn hoofd. En daarboven bungelde nog een vrouw bovenop. Nou, dat, uh, we zaten ieder moment konden ze gewoon vallen. Maar gelukkig zijn ze niet, uh, niet gevallen. En uh, dat zijn echt artiesten. Fantastisch. Nelco Stijvers, clown en directeur van Circus Herman Rens. We zijn net door de piste heen gelopen en dan kom je aan de achterkant terecht. Ja, waar, waar, waar kom je dan? Dan kom je op een plekje ja, dat lijkt wel een kinderboerderij. Ja, dit zijn de, dit zijn de dieren die we hebben dit jaar. De, de varkens, je ziet het, de koeien, de ganzen. Daar staan de paarden netjes in de boksen, de geiten. Nee, het is, uh, we hebben hier echt bewust voor gekozen. Het is Wel minder spannend dan, uh, dan een tijger, hè? Ja, en toch, je hoort de mensen er toch over praten, want... Uh... Ja, want wat kunnen deze geitjes? Deze geitjes die kunnen eigenlijk helemaal niks... Ja nee, dat is, dat is echt, ze doen dingen die ze, in de, die ze in de natuur ook doen, dus het houdt in, ze komen binnen en ze lopen over een balkje naar buiten, ze gaan naar beneden en ze weten dat daar, de, mijn collega staat met een handje voer, dus ze krijgen lekker een handje voer en ze gaan weer naar buiten. De varkentjes die doen exact hetzelfde, die gaan, die gaan naar binnen, die weten dat er op, op hun plaatsje lekker een hapje voer ligt, die krijgen een hapje voer, die gaan naar binnen, die gaan wel op commando zitten, ze rollen een kleedje uit, ik heb één varken, die kan op zijn achterbeentjes lopen, dat, dat doet hij, en het is het is eigenlijk een hele. Ja, een... een hoop gesleept voor, uh, voor zo'n uh, klein stukje voorstelling dan. Maar de mensen vinden het prachtig. Het is heel stom. Als je, de mens, als je kinderen vraagt. wat vonden jullie het leukst? Dan zeggen ze altijd. de varkens en de koeien. Hoe dat mogelijk is, weet ik niet. Voor, voor, voor circusmensen die, die vinden dit drie keer niks. Maar het publiek vindt het echt fantastisch. Omdat het gewoon. het is een hele leuke combinatie van al deze dieren bij elkaar. En het is een prachtig mooie vervanging voor roofdieren. Het is een soort komische. Komisch, uh, ja, een komisch roofdier. Ja, daar, daar, daar kan je wel wat mee als clown, hè? Precies, ja. precies. Daar kunnen we wat mee. en Frenkie, mijn collega en ik presenteren het. En uh, nee, ik heb er echt heel veel plezier in. En de mensen ook. En de dieren zelf ook. Je ziet het. Ze liggen lekker op hun gemak. Hier liggen ze hier lekker bij... Uh... Op. En ze hebben ook wel de ruimte, ook. dat is wel uh, ja, belangrijk. Is, ja. uh, dit is WNL, wij uh, blijven gewoon en uh, deze zomer trekken wij door het land. Um, en uh, dan halen we het nieuws van straat, maar we bespreken ook graag het nieuws. En vandaag uh, schokkend komkommernieuws. Nou ja, uh, zat er maar een beetje komkommer op je broodje, want uh, de broodjes gezond, die blijken ongezond. Blijkt uit onderzoek van vandaag, ze zijn te zout en te vet. En ook hier in Amsterdam werd er gelunst, maar ook met ongezonde broodjes gezond? Ja, voor de broodjes hoef je niet ver weg van het circus te zijn. Het circus staat namelijk op de Zuidas. Dus al die grote bedrijven en al dat personeel, als het lunchtijd is, dat, dat loopt dan naar beneden. En dat komt dan uit op dit plein waar ook het station Amsterdam-Zuid staat. En in dat station heb je natuurlijk een broodjeszaak. En daar halen mensen broodjes en broodjes gezond. En uh, wat zit er op jouw broodje? Hoddock. Een hoddock? Ja. Geen, geen broodje gezond? Nee. Ja, hij lijkt wel op. U eet toch geen broodje gezond, hè? Nee, ik eet sushi. Want u heeft het natuurlijk ook gelezen in de krant? Nee. Broodjes gezond zijn ongezond. Oh, oké. Okay. En over sushi stond niks in de krant, dus dat zal wel goed zijn. Precies. Smaakt het? Ja, het smaakt heerlijk. Uh, nou, ik weet het niet, want er zitten toch wel degelijk wat groenten in, uh, wat me uh, wat gezond lijkt. Ja. Toch? Maar ook heel veel zout naar het schijnt. Ja, nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja, inderdaad. Ja. Nou begin ik toch wel even te twijfelen, inderdaad, ja. Geen broodje is gezond meer voor jou? <laughs> nee, nee, denk het niet meer dan. <laughs> en de mayonaise, maak je ook nog eens dik? Ja, nee, nou ja, ik vind het nog steeds lekker, maar... Uh... <laughs> ja, hoe vaak eet je een broodje gezond? Um, nou, meestal maak ik het zelf klaar en zorg ik dat het wel uh, gezond is... met uh, producten die ik uit een potje krijg... die ergens in een verland handgemaakt uit de moestuin komen. Een potje? Wat, wat voor groenten zijn dat dan? Ja, ik, uh, op Servisch is het ivor, in het Roemeens is het Sarkoeska, maar uiteindelijk zit er volgens mij paprika en aubergine in. En zonder uh, allerlei uh, houdbaarheidsstoffen en kleurstoffen, dus dat, uh, het smaakt prima. En daar hou jij dus wel rekening mee, dat jouw broodjes gezond die je zelf maakt in ieder geval gezond zijn? Ja, want uh, mooie ronde tomaten die niet uh, smaken, daar hebben we natuurlijk niks aan in Nederland. Mirko Stevers, we lopen over het kermisterrein hier... of het circusterrein in, in Amsterdam. Uh, u verkoopt ook broodjes, hè? Ja, ik verkoop broodjes braadworst. Dat hoort natuurlijk bij een circus. En broodje, broodje warme worst. En dat... Uh, klinkt ook niet gezond. Het klinkt niet gezond, maar het is wel heel erg lekker. En uh, ja, de mensen, de mensen nemen er gretig gebruik van. Want het, verkoopt, het is een goed artikel wat goed verkoopt. Maar, ja, want, uh, want daar gaat het om. Mensen komen hier binnen voor een, uh, voor een kaartje. Precies, precies. Maar ik moet eerlijk zeggen... Ik heb, hier, ik heb hier dan 85 man personeel, maar ik, ik zou ook niet hier bij iedereen een broodje willen eten hoor. Nee dat niet? Ik denk dat dat ook heel ongezond is. <laughs> ik, heb, ik heb goede adressen waar ik hele lekkere broodjes krijg en waar ik ook lekkere broodjes kan eten. Maar er zijn ook een paar adresjes die ik bewust oversla. Ja, ja. Maar het is wel de truc. Mensen kopen een kaartje en dan vervolgens moeten ze hier ook nog geld uh, laten uitgeven. Ja, precies. Want ja, net als in die bioscoop. Ze zijn 2,5 uur bezig. De voorstelling duurt 2,5 uur. Ja. Er zit een kwartier pauze in. Dus de mensen die, die nemen graag een hapje en een drankje. En uh, het is de bedoeling dat ze lekker een beetje popcorn, lekker, ook zouten popcorn. poppen. Ja, ja, met heel veel zout. Want, dat want dan gaan ze van drinken. Is goed voor de, voor de drankomzet. Ja. En dan, uh, nemen ze na afloop nemen ze nog een souvenirje mee, een programmaboekje. En, uh, U bent echt een zaak. Zakenman, hè? Zo werkt het, ja precies. Want van alleen, alleen kaartenverkoop moet je het niet meer hebben. Je moet ook erbij bijverkoop erbij doen. Ja, dat, dat snap ik ja. Uh, het circus staat hier ook op de Zuidas. Ja, we staan uh, tot, uh, tot en met de negentiende. Tussen de kantoorgebouwen? Tussen de kantoorgebouwen op de Zuidas. Dus we krijgen ook af en toe groepen van de ABN, van, uh, van onze buurman. Die komen... maar, maar dat betekent dat u kantoor houdt op de Zuidas? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, u hoort ook bij de Bobo's? Ik hoor bij de zieke tak van, uh, van de Rensen, ja. Ja. En, ja. En in ieder geval tot het einde van volgende week? Nou, tot, tot de negentiende ben ik, ben ik Bobo, uh, Bobo van de Zuidas. <laughs> Bobo van de Zuidas, inderdaad. Nou, uh, tijd voor wat Bobo Talk dan. Ja. Uh, hoe gaan de zaken? De zaken, ik moet eerlijk zeggen... Het, het voorjaar was, was een beetje ja, toch moeilijk, vanwege ook het warme weer. Want de circus is gewoon warm, warm gevoelig. Het eerste, de eerste week Amsterdam was redelijk. En de, de tweede week, de vooruitzichten, wat we nu hebben, is dat het echt heel goed loopt. En, ja, dat, en maakt u winst? Uh, ik, ik, ik, ik maak winst. Maar ik ben nu blij als ik, uh, als ik, uh, als ik een, een boterhammetje kan verdienen met een heel klein beetje kaas erop. Nou ja, en misschien ook wel dat u dat boterhammetje kunt eten in een nieuwe tent, want dat wilt u al jaren. Ja, dat ja, komt... Uh, er komt volgend jaar een nieuwe tent, die komt er. Wel kleiner, een slag, een slag kleiner dan dit. Want we hebben nu een capaciteit van 1200 man. Maar waarom kleiner? Een, een bedrijf wordt toch groter te nee, groeien en uit nee, te breiden? Nee, nee, nee. nee. Omdat, uh, omdat uh, de, deze regering maakt het ons op dit moment heel erg moeilijk om met een grote zaak te reizen. Dus we, zijn, we gaan volgend jaar wat kleiner. We gaan, uh, maar, maar wat doet de regering daar dan aan? Ja, alles, uh, alles duurder maken. Alles, uh, de diesel, de, de sociale lasten, de... de, de de, hoe heet dat, de, hoe noem je dat ook weer, de, de muziek, de, alles, alles wordt voor ons duurder geworden, duurder gemaakt. En ook het dierenbeleid, je moet je oudere, moet duurdere ex gaan inkopen, dus we moeten gaan kijken dat we volgend jaar toch iets kleiner en... en, en ...en economische gaan reizen. Ja, want elk jaar ook een nieuwe voorstelling. Dat betekent ook ieder jaar investeringen. Ieder jaar nieuw. Ieder jaar nieuw licht, nieuw geluid. Alles, alles we aan. En iedere voorstelling. We hebben ieder jaar nieuwe kostuums. Er zit dit jaar echt voor, voor, voor een kapitaal aan kostuums in het programma. Maar u kunt deze voorstelling volgend jaar toch ook nog wat doen? Nee, nee, nee, nee. Want we komen hier volgend jaar weer terug. En de mensen, de trouwe mensen, die weten gewoon... ...dat wij ieder jaar een nieuw programma hebben. En dat is alleen bij Circus Herman Rens. Want we hebben nog meer circus in Nederland reizen. Maar zoals de mensen en de goede Goede circuskenners weten, er is maar één circus, Herman Rens... en die hebben ieder jaar een nieuw programma... en ja. ieder jaar prachtige, sensati sensationele nummers. Ja, maar er, er zijn meer circus Rens, geloof ik, hè? Dat is wel een probleem ook, want dat zijn uw concurrenten? Nou, het, het is geen concurrent, maar het, het maakt gewoon een hele hoop voor ons kapot. Al, in, in Duitsland? Nee, in Nederland. Ze, in reizen, Nederland. ze reizen in Nederland. En, ja, maar het zijn Duitsers, toch? En zijn Duitsers, die komen hier uh, een graantje meeprikken op het succes van Herman Rens... En die reizen nog wel met dieren, dat zijn nog echt, maar die hebben geen artiesten. Er reizen vijf, zes mensen mee. Er staan zes man in de, in de piste, waarvan, waarvan drie kleine kinderen, want die, doen, die willen ook graag meedoen. En ja, die, maar die reizen wel onder de naam Rens. Dus als de mensen Rens lezen, dan denken ze, hé, hey, daar is Herman Rens. Maar ja, dan komen ze binnen. Het en dan een... blijkt het toch wat anders te zijn. Ja, ja, precies, precies. En net zoals bij de meeste gemeentes, ja, er is toch nog verwarring om, omtrent de naam. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Kijk, er is maar één Herman Rens. Maar er zijn drie Rensen. Dus... Drie circussen die Rens ja, heten. Met name voeren, ja. Lekker dan. Het viel mij vandaag op dat u nogal schreeuwt tijdens de voorstelling. Ik, ik, ik heb het even opgenomen. Olé! Olé! Olé! Olé! Olé. Houdt u nog wel een stem over? Ja, zeker weten. Hè? Die, die heb ik getraind. Maar dat olé, dat, dat is een kick voor mij. Als ik binnenkom en er roepen 700 kinderen, die roepen mij nou, olé. En, en dat gaat het hele nummer gaat het door. Dus op een gegeven moment hoef ik alleen maar dit te doen. En dan roepen die 700 man, olé. Alleen maar het gebaar te maken en dan doen ze het zelf. Ja, dus dus dat, is, dat is gewoon leuk. Kijk, en dan kan ik dan... Maar, maar hoe traint u uw stem dan? Twee keer per dag. Iedere dag, met een voorstelling. Ja, ik zou, ik zou schoor raken. Nee, nee, nee, echt niet. Ik, ik, ik, ik heb een hoop, hoop dingen gehad, maar mijn stem heb ik nooit gelast mee gehad. Oké, okay, er is geen trucje voor. Nee, geen trucje voor. Gewoon... Uh, ja, gewoon uh, en ook, ik, ik, ik loop altijd in een t-shirt. Of het dan winter is of zomer, ik heb nooit een trui aan. Nee, maar wel een mooi kobertje, zag ik. Wel een mooi kobertje, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Een kobertje Maar na het clowns doen, heb ik wel een natte onderbroek. Een natte... Waarvan dan? Heb je het nummer niet gezien dan? Oh, dat heb ik dan weer even gemist. Met dat zeep, heb je dat niet gezien? Met nee, al de... nee, je nee. Je hebt nog wel gezien waarvoor ik al dat schuim geklopt heb. Nee, dat, ik, ik, ik begreep het al niet. Ik heb 400 liter schuim zitten kloppen. En <laughs> Dat heb je gemist. Heb ik gemist, ja. Nou, maar dan weten de mensen wel iets om naar te komen kijken. 400 liter. Ja, of u heeft het al verklapt. Nee, ik heb het niet verklapt. Oh, niet verklapt. Wat ik ermee ga doen, dat weet ik niet. Maar ik, ik loop er wel een natte onderbroek mee op. We gaan naar WNL-verslaggever Wieger Hemmer, want ook hij is op pad. Wieger, waar ben jij vandaag? Dag Kasper vanuit Westervoort, de provincie Gelderland. En daar zijn ze er al heel erg vroeg bij. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Nu al? Ja echt. Op de achtergrond hoor je nog het opblazen van een ballon. En wie was er dan vroeg bij? Dat hoeft geen verbazing te wekken. De Socialistische Partij. En de grote blikvanger vandaag, die komt uit Os. Ja, ik zie dan maar eens daar net staan. Leuk. En of je het wel met de meeniging wil of niet met de meeniging maakt me niet zoveel uit. Ik oh. vind een gave gast. Bent u er al mee bezig? De gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar... Sorry, ik loop met een lijstje op mijn hoofd dat ik heel snel af moet werken. En de gemeenteraadsverkiezingen ben, daar ben staat er niet op? Niet, nee, daar ben ik nog niet mee bezig. Kent u hem? Ja, Jan Marijnissen. Oh, nou nah, zeg. Speeddaten met Jan Marijnissen. Ja, ik snap er niks van hoe dat werkt. Maar ik ben hier nog nooit geweest. Dus het is vrij bijzonder dat dit zo... Uh, maar het geeft ook wel iets aan hoe creatief deze afdeling is. Hè? Speeddaten vind ik een fantastisch begrip ergens. Want het geeft ook wel aan hoe het er politiek ongeveer voor staat. Hè? Iedereen is met elkaar aan speeddaten en niks beklijft. Ik ben het helemaal met je eens dat de politiek veel te vluchtig is. En de waan van de dag heerst toch wel. In plaats van dat er serieus wordt nagedacht over, ja wat willen we nou eigenlijk. We zijn een ontzettend rijk land, we hebben een fantastische economie. Er is eigenlijk niet zoveel reden in de algemeenheid om te zeuren. Maar er zijn wel een aantal dingen die een reële bedreiging vormen voor veel mensen. Hallo, u bent ook van de partij? Ja, dat klopt ja. We staan er met behoorlijke mensen hier, zoals je ziet. U zit nog niet in de gemeenteraad nee, met z'n nee, nee, nee, nee, nee. Volgens jaar hopen we erin te komen, ja. Waarom is dat nodig? Uh, ik denk dat het altijd goed is voor politiek als er een keer een fris geluid uh, gehoord wordt. Ochtend, dat heb ik al zo vaak gehoord. Ja, dat weet, ik, dat weet ik. Maar ik denk dat de SP landelijk al heeft aangetoond dat een fris geluid wel degelijk mogelijk is. En ja, en dat het gaat landelijk een mee. stuk beter nu. Uh, ik weet niet of het landelijk beter gaat, maar ze hebben wel een fris geluid. Er is nog geen SP in de gemeenteraad van Westervoort, maar we gaan daar gaan veranderingen in komen. En zeker als het ligt aan Marij van der Staaij. Toch? We gaan ons best doen, we gaan ons inzetten. En, uh, ik bedoel, je gaat de politiek in omdat je ertoe aangetrokken voelt, omdat je je erin wil verdiepen. Maar ook omdat je dus eigenlijk voor de bevolking er wil zijn. Toch, Ik heb dat vaker gezien, dat beeld dat de SP er heel vroeg bij is. Ja. En dan uiteindelijk, u weet hoe dat uitmondt. Iedereen zegt dan, u hebt te vroeg gepiekt. Ja, ik denk dat we hier nu de enige politieke partij zijn. Maar, u bent te vroeg bij. Ja, we zijn er erg vroeg bij. Ja. Uh, maar dat heeft niks te maken met te vroeg pieken. Dit heeft te maken met vooral de mensen tegemoet reden, met de mensen praten, met de mensen uitleg geven. Vooral over waar wij voor staan en proberen de harten van die mensen te bereiken. De harten van de mensen bereiken, hebt u het gevoel dat politiek, de mensen, ondanks alle misère die over ons wordt uitgestort, nog steeds interesseert? Nou, het antwoord is ja en nee. Kijk, als het over partijpolitiek gaat, Haagse politiek dan is hij nog minder populair dan gemeentepolitiek, die al niet populair is. Maar als je het hebt over de belangrijke vragen van het leven... en daar bemoeit de politiek zich mee... van het onderwijs voor je kinderen, het verpleeghuis voor je ouders... Eh, verkeersveiligheid noemde ik net, maar ook buitenlandse politiek enzovoort... dan zijn mensen in één keer wel geïnteresseerd. Ik kon dan nooit iemand tegen die zegt, oh, dit zit maar helemaal niks. En dat geeft een opening om als een politieke partij, als de SP... om met die mensen in gesprek te gaan. En dan stemt uiteindelijk optimistisch. Dat stemt me heel optimistisch. En de zon schijnt ook En de zon schijnt. En het carillon deed het net. Daar word ik ook altijd vrolijk van. Ja, dank u wel. Ja, weer terug bij Circus Herman Rens. We zijn intussen in de kerf van Milko Stijvers, de directeur van het circus. Hier woont u dus? Ja, hier woon ik negen maanden per jaar. Hier, hier trekken we mee rond Dit is de sleurhut van het circus. Ja, straks gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u dus niet stemmen. Ja, Jawel, want ik ga, ik, ik, ik ga speciaal naar Helmond toe om te stemmen. Want, want daar woont u dan officieel? We hebben een winterkwartier in Helmond, met een heel groot terrein. Er staan nog twee kleine huisjes op, eentje voor mijn moeder, eentje voor mij. Dus ik, heb, ik, ik kan altijd nog naar een huisje toe. Het is niet dat u er het hele jaar in woont? Nee, nee, nee. Het zou best kunnen trouwens, het ja. ziet er luxe uit. Een, een mooie keuken zit erin. Het is echt een huis waar alles in op zit, want ja, je, je moet wel, want je leeft hier 9 maanden. Ik heb een badkamer, ik heb, uh, ik heb een toilet, ik heb wasmachine, vaatwas, alles, alles erop in de rand. U heeft gewoon twee huizen? Ik heb twee huizen, ja. ja Wat een luxe. Ja, ja, ja, ja precies. Maar ja, het is, wel, het is een beetje rompslomp om iedere dag na de voorstel naar Helmond te rijden. Dus dat, dat valt niet mee. Nee, dat snap ik. Uh, morgen, of nee, morgen heb ik weekend. Uh, zondag uh, ben ik weer terug op Radio 2 met uh, Hotel Kooi. Tussen 4 en 6. en maandag dan zijn wij bij Henk Krol okay. te gast op Radio 1 met Zomeravondspits. Uh, zou u een vraag hebben voor uh, de heer Krol? Henk Krol, nou toevallig was hij hier op première. Het is een uh, trouwe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 Dat in verband met de homohaters? Ja, met de homohaters, met al de, al de kritiek. En uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het echt belachelijk wat er zich allemaal afspeelt. Ja, even kort, u heeft hier ook Russen rondlopen. Zijn dat ook homohaters? Nee, nee, nee, nee. Ik heb hier twaalf nationaliteiten rondlopen. En uh, die, zijn, die vinden het echt belachelijk wat er in hun eigen land afspeelt. Dat zeggen ze ook? Dat zeggen ze ook. Dat, durf, dat zeggen ze tegen mij. Maar ik denk niet dat ze dat in hun eigen land durven te zeggen. Maar bij mij zeggen ze dat. Die vinden dat verschrikkelijk. Ze, schaam... Ve ze schamen zich ervoor. Fijn dat we hier uh, mochten zijn. Bedankt voor de gastvrijheid. En, uh, u woont hier ook prachtig in dit, in dit huisje. Ik vind het ook leuk dat jullie er even waren. Kon ik dit even laten zien. Jammer dat we geen webcam hebben, maar, uh, ze, moeten maar uh, ze moeten maar een keer komen kijken. Helemaal goed. Hartelijk bedankt. Nou, zometeen meteen op uh, Radio 1 Manjare. Dus, uh, we gaan uh, koken op deze zender. En maandag dus terug op Radio 1 met Zomeravondspits. Dit was WNL. Omroep WNL. Wij blijven gewoon.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 Morgen, PvdA-minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Radio 1, Troskamer Breed, van 11 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Teventer, het startpunt voor wandelen en fietsen in Zalland. De perfecte combinatie van natuur en cultuur. Een stadswandeling in de historische binnenstad. Of fietsen langs de IJssel tot aan de Zallandse Heuvelrug.